And shells, the golden frame of your hair, eyes reflecting, eyes flickering, shadows of love's desire. The golden frame of your hair. Drops, clear crystal drops are going. zo zoet, deze muziek. Heerlijk. Ja, Nicola Conte was dat. Ja. Sea and Sand. Uh, ja, een lekker nummer Ja, helemaal goed. Ik, ik heb trek in honing ineens, uh, Alco. Nou. Ja. <laughs> de taste of De taste of Herb Albert en de Tijuana Bras.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 Ja, we staan met onze voeten in de branding, luisteraars, hier bij uh, het Zandvoortse strand. Twee uur lang de mooiste muziek. Ja. Zandvoort. Zandvoort. Twee uur lang de mooiste muziek, u hoort het, luisteraars. Uh, en dat is uh, al uh, vele jaren hier het geval. Want ik heb begrepen, ook dat uh, het jazzprogramma een van de oudste programma's is. Zo niet het oudste programma van van ja, Zandvoort. Ik geloof het ook, ik geloof het al 25 jaar uh, is of zo, toch? Ja, ja. Hé, hey, ehm... Um,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 Then it was great fun, but just one of those things. Bum bum bum bum ba I'm glad you're ready, me,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 can I turn to now? In ieder geval als een goede muziek gaat... naar mijn collega Alco Beuging. Ja, hey, en als je dacht... wat klinkt er nou een mooie tussen tussendoor... dat was Bobby Hutcherson. Oké. Okay. is ook een hele bekende jongen op dat vlak. He. Ja. Prachtige LP nog steeds he, in die tijd, 1965.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 Concertgebouw, Jazz Orkest... dat zijn niet de eerste, de beste natuurlijk, zoals die kennen we. Ja. Dus Wij vroegen ons net al af samen, wat moet dat niet kosten? Ja, het is een gratis festival in Haarlem. En als ik ja, even kijk welke ja. namen er staan... althans, dan noem ik alleen maar de namen die mij aanspreken. Gar Dunor, Sabrina Stark... Madeleine Bell, Kapok... Benjamin Herman... Uh, Ma Michiel Borslap. Ja. Nou, en niet te vergeten... Olette Adams. Ja, en als ik eigenlijk eerlijk ben...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 and I'm blind You know how I feel It's a new dawn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 Spinning The spinning wheel fly.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 Idee, maar heeft iemand een idee wat voor tijd het is? Does anybody really know what time it is? Chicago. As Ja, het is 11.48 uur 48, om precies te zijn. Dat betekent dat we nog een, een kleine 10 minuten te gaan hebben, Alco. Ja, gaan we doen, hè?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 Way up high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 boer in de buurt van Weenen niet voor kan zorgen... maar niet een pot goud aan de uit van de regenbogen. Maar mooi, mooi nummer. Prachtig. En, jij had ook nog iets klaarstaan van... en dan moet ik eens even spieken hoor, want ik heb het voor je opgezocht...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 Uh, dat is in de buurt van uh, ja, de Grote Houtstraat. Als je zo bij het Houtplein de Grote Houtstraat inloopt... en je slaat uh, het eerste straatje rechtsaf... of het tweede straatje rechtsaf is ook goed, dat is de Kerkstraat. Je loopt die uit, dan kom je dus bij de kerk terecht... en achter de kerk is het Nieuwe Kerkplein. Nieuwe en, dus. ja, ja. en daar gaat het allemaal plaatsvinden. Uh, de meeste jazzmuziek vindt daar plaats... en op de uh, Grote Markt zeg maar en de Oude Groenmarkt...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 Just waiting Onverbiddelijk, Alco. Ja, het zit er weer op. Jammer, zit, hè? Jammer. Het gaat elkaar zo snel voorbij, luisteraars. U heeft geluisterd naar Jazz bij CFM Zandvoort. Mijn collega Alco Beuving en uh, ja, mijn en, naam is. En onder de tonen van Jungle by Night, Cherokee, gaan we u verlaten. Ja. ja. En morgenavond, maandagavond, ben ik hier weer natuurlijk om 9 uur. En met dat uh, CFM cinema, filmmuziek. Oh. Dus nog meer crime jazz. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Den Haag vergadert donderdagavond over de manier waarop de gemeente is omgegaan met recente demonstraties in de Schilderswijk. De PVV, Groep De Mos en de SP hadden om het spoed...